Vijf uur. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental in China door de orkaan Lekima is opgelopen naar 22. De slachtoffers vielen bij de stad Wenzhou... waar een rivier geblokkeerd was na een aardverschuiving... Dat leidde tot een overstroming, waardoor meer dan 100 mensen ingesloten raakten door het water. Likima kwam gisteren ten zuiden van Shanghai aan land en veroorzaakte windsnelheden tot 190 km per uur. Meer dan een miljoen mensen waren vanwege de komst van de orkaan geëvacueerd. Bij een aanslag met een autobom in de Libische stad Benghazi zijn drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. De aanslag was bij een winkelcentrum waar het een dag voor het begin van het offerfeest druk was. Op het moment dat een konvooi van VN-voertuigen langs reed ging de autobom af. Van twee slachtoffers is de nationaliteit bekendgemaakt. Het gaat om mensen uit Libië en Fiji. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. Bij een aanrijding tussen twee auto's in het Noord-Brabantse achtmaal is een dode gevallen. Ook raakte zes inzittenden gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd in het dorp bij de Belgische grens is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. In Jemen is na een aantal dagen strijd een staatsgreep gepleegd. De zuidelijke separatisten hebben de controle over Aden overgenomen. In die havenstad zetelt de internationaal erkende regering, die voorheen ook werd gesteund door de separatisten. Zij willen het zuiden van Jemen afscheiden van de rest van het land. Ideologisch verschillen ze van de regering, maar ze vochten wel tegen hun gemeenschappelijke vijand, de Houthi-rebellen. Bij de gevechten tussen de separatisten en overheidstroepen zijn de afgelopen dagen zeker 70 burgers en strijders gedood. Inmiddels hebben de separatisten ingestemd met een wapenstilstand. Het weer. De wind neemt langzaam af en het is wisselend bewolkt met minima rond 14 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld en blijft het nagenoeg droog. Alleen in het noorden valt mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Take another drink with me Thanks Later bitches Dit denn de Bruder war we da de brudere. de brudere, we hebben de brudere. de brudere. We hebben de brudere. We hebben sind brudere. We hebben de Mama, We hebben de brudere. We hebben de brudere. We hebben de brudere. We Et la jolie cloche ding ding dong Mais boum quand notre cœur fait boum Tout a de griri des boum et c'est l'amour qui s'éveille ayé ay Boum Quand notre cœur fait boum Tout a de griri boum Et c'est l'amour qui s'éveille Brilliant idea.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 Have a drink with me. Thanks. Later, bitches. <laughs> Ik Pik bak pik pik, glou glou glou, font tous les adons, et la jolie cloche ding ding ding. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille, hey, aïe, hey, aïe. Hey, boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour.